Sure. Katrien Straatman met het NOS Journaal. In het de wielerliefhebbers verwacht voor de start van de Tour de France. Vanmiddag om twee uur is de eerste etappe een tijdrit van 13,8 kilometer. Langs het parcours zijn 13.000 dranghekken geplaatst. Autos zonder vignet mogen de stad niet meer in. Gisteravond werd bekend dat Lars Boom misschien niet kan starten in de tijdrit... omdat zijn cortisolwaarden te laag zijn. De ploegbaas van zijn team Astana wil hem vervangen door de Italiaan Vanotti... maar de Internationale Wielenbond heeft al laten weten dat dat niet mag.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 Ongeveer 60 mensen hebben gisteren ruim twee uur vastgezeten in een reuzenrad in de Amerikaanse staat Florida. Het rat in de stad Orlando viel stil door een computerstoring al de zoveelste keer in de twee maanden dat het rad open is. Na twee uur kwam er weer beweging in de bakjes. Het weer: lo lokaal kan er nog een regen- of onweersbui vallen, maar die trekken snel weg en dan schijnt de zon geregeld. Het wordt 29 graden in het westen tot 36 in het oosten. Later vanmiddag draait de wind naar het westen, wordt het iets koeler en neemt de kans op buien toe, soms met onweer. Morgen is het wat minder warm met temperaturen tussen de 24 en 30 graden. Dit was het nos journal DFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is John Sohoka van de ANWB.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 Zandvoort, Zandvoort heeft het. het. En jij beleeft het. Zon. Zon. Zee. Zandvoort. Een zomerhit. Dit is de zomer van ZFM. Met nu. We gaan beginnen. Ik zeg, we gaan beginnen. We, zijn, we gaan beginnen. Hey, we dit is een uh, belangrijk moment. Ja, het is toch prachtig, jongens? Dit, alles komt samen op dit moment. Echt geweldig. Alles komt samen? Volgens mij moet deze team alweer gestart worden. Wie is er niet? Wie van de drie is er niet? Nou, ik kan beter zeggen, wie van de drie is er wel? Want ik ben als enige die hier nog staat. De rest is bezweken door uh, de warmte, zou het kunnen. Dus dat, is allemaal, uh, dat ze echt niet meer tegen de warmte konden. Dat ze thuis zijn gebleven. Of zullen ze gewoon weer verlaat zijn? Dat Jolande misschien ergens onderweg toch nog een hele mooie zonsopkomst zag terwijl bijvoorbeeld mij de zon al een tijdje op is. Of is er misschien weer ellende gebeurd met de fiets? Dat zou nu ook wel kunnen. Dat ze ergens gewoon een beetje niet opgelet hebben. En dat ze ergens... Uh... Nee toch, dat is toch niet. Ik denk dat elk moment zich wel aanmelden voor dit toebakleef. We gaan tot met tien uur met uh, allerlei wetenswaardigheden. Leuke muziekjes natuurlijk. En uh, ik denk voor vandaag heb ik wel eens een toepassend plaatje uitgezocht. Het is vandaag warm... En er zijn een aantal plaatjes. Ik denk ja, die passen gewoon helemaal. Hot in the city, Billy Idol. Don't be afraid of the world we've made on a hot summer night. Warm. Het is warm, in de stad. Oh, zo, van het warme weer krijg ik altijd een beetje bepaalde gevoelens. Ja, sorry, kan ik niet altijd, uh, kan ik niet altijd be bedwingen bij mezelf. Acht minuten over acht, Toebak leeft op de radio. We hebben vandaag uh, zomerrooster blijkbaar, dus iedereen komt nu een beetje binnen. Wat is er nou weer voor? <lacht> Zijn er versmoesjes allemaal weer? Ja, het is inderdaad een rotsmoes, neem ja. niet kwalijk. Echt, Toebak leeft. Hou maar van mijn salaris in. Ja, maar van mijn salaris in. Moet je, voor, voor, voor mij moet je wel een microfoon nemen. Je hebt de verkeerde microfoon, volgens mij. Of is het deze? Oh, okay. Probeer je deze eens. Doet hij het zo wel? Ja, ja kijk, hij doet het geweldig. De... Het team is weer compleet. Jawel. Ja, nou ja, ik moest even douchen, want er staat in de krant dat een warme douche wonderen doet. Ja, als je, voor als je naar bed gaat. Oh, dat was het natuurlijk. <laughs> ja, dat was het. Ja, ja, ja. Dus viel je in slaap op de fiets of niet? Hoor? Ja, bijna ja. Ik ja, ja, ja. nee, je nee, je moet zeggen, van, ik heb, heb wonderbaarlijk goed geslapen. En dan ja? zie ik in je droom nog een beetje van, ja, ik moest zo echt wel even douchen hoor. Want dan denk je dat vijf uur vijf is middags en zo. Je komt allemaal mensen tegen. Hmm. Maar ik wil nog even douchen, dan denk je de hele tijd in je bed. Dat zit bent... je dat in je hoofd, oké. Okay. Ja, een beetje raar. Maar ja, en, nou. uh, Marcus, is in de dode hoek? Ja, ik. Ja, ik denk ik ben te laat, dus ja. ik, durf, uh, ik durf je niet meer aan te kijken. Nee, Oké, okay. uh, zit achter de box verscholen. Nee, <laughs> nee ik had vannacht wel dat, uh, dat mijn vriendin tegen me aankwam liggen. En ja? die was uh, ongeveer dezelfde temperatuur als de zon. Dus uh, dat was. Uh, niet fijn. Nee. Dat is, dat, bij jou is het echt los gegaan. Ah! Of ja, zoiets, ja. ja zoiets. Oké, okay, daar verder geen details ah. over oh, natuurlijk. Nee, precies. Het, dit, uh, nog even compleet zijn Billy Idol. Iedereen denkt, Billy Idol, oh man, is al lang al geweest, man. Die man heeft helemaal geen hits meer. Nou, ik, laat je even, ik maak je gewoon even wakker. Hij heeft namelijk in uh, 2000, uh, wat was het weer? 2014 nog een album uitge uitgebracht. Dat was dit album. Kings and Queens of the Underground. En daar kwam een single van uit. En dat was helemaal niet slecht. Weet je hoe oud de man is? 60 en een rock nog steeds, maar deel, uh, speelt hij, dit weekend speelt hij in uh, Leipzig in uh, Duitsland. Dus mocht je nog uh, van oude rockmuziek houden, kan je daar nog even naar vastkaartjes nog wat krijgen. Via Marktplaats voor de helft van de prijs. Dat soort dingen. Ja. Oh. Toch? Ja, wel ja. Goed, andere dingen die jullie opvallen, want het is vandaag ook, ook de, de dag dat de Tour de France gaat beginnen. Ja, precies. Ja, dus nou, ik, ik kan hem niet meer... Oh, ik zit weer in de meer. <laughs> ik kan hem echt niet meer... Uh, I... Nou? nou, zeg maar voor de ondernemers in ja? Utrecht, ja? Ja? Ja? Uh, die mogen niet de binnenstad in. Nee. Maar ja, als broodleverancier kun je moeilijk zeggen, nou onze winkels, we verkopen wel oud brood of we sluiten alles. Nee, dat is lastig, ja. ja, ja. Dus uh, ik ben de hele week bezig geweest met een vignet aanvragen om er wel in te mogen. En is dat gelukt? Uh, Gistermiddag om 1 uur uh, kreeg ik bericht dat het daadwerkelijk... Oké, okay. niet gelukt was? Of ja, nou, dat het gelukt was. <laughs> ja, Gelukkig. Toen kwam ik bij het stadhuis aan. Het Toen wisten ze van niks. Nee? En uiteindelijk, ik zou eigenlijk tot zes uur vanochtend mogen leveren. Ja. En uiteindelijk heb ik een Fiat gekregen dat ik de hele, het hele weekend de stad in mag. Oh, Met okay. drie auto's. Dus, dus er is brood in spelen. Het kan losgaan daar in Utrecht. Dat is leuk. En weer toepassen op plaatje op deze zaterdag. Mooie keer straks. de voor zijn natuurlijk. Ja, t-shirt weather. Nou, ja, hij gaat bij mij uit. Zodra ik een beetje meer ergens op mijn gemak voel, gaat hij uit lopen grote. Gaat het bloot, zeg maar. Oh, dat oh, ja. niet opgepast dan? Nee, dat word ik niet opgepast. Maar die kamer, zie je, kan het niet. De programmeur is al vanmiddag weer bellen. Ja, was dat nou echt nodig? Deze plaat? Nou, het was echt nodig. Wat een waanzinnige plaat. Love is Blindness. Daar ken ik het ook weer van. Ik hoor net One Night in One Setten. Is het daarvan? van? Nee, het is gewoon een, een plaat van YouTube van vroeger. Love is Blindness. Alleen ah. deze man, ik heb het natuurlijk ook over Jack White. Van Two Stripes en van. Uh, Danger Mouse zit hier namelijk ook nog in. Uh, die, uh, die heeft er gewoon een andere versie van gemaakt. Gewoon echt mega goed gewoon. De Jack White alweer ik een paar jaar oud zeg maar. Ik Sorry. moet er nog even bij komen hoor. Jawel hè. Ja, ja dat gitaarsolo Ja dat had even helemaal los moeten gaan. Als je nog meer uh, muziek van hem wil horen, Lazzaretto is nog een van de betere platen. Maar ja, dat past helemaal niet op de zaterdagmorgen. Dan uh, val je helemaal uit je bed vandaag. Zeg maar. Goed, uh, mm. ik zie dat uh, Marcus nog te slapen, uit zijn ogen vandaag vraagt. Ja, ja Ik heb het echt niet nee, idee dat nee, je ja. een half uur geleden nog uit bed vandaan bent me gevallen. <laughs> um, nou, nee? ja, exact een half uur. Ja, ja, exact, ja kijk, goede <laughs> timing. De jeugd maakt gewoon een beetje tempo en is even goed nog redelijk op tijd. Uh, dingen die ons bezighouden zijn? Ja, nou, er is een nieuwe trend. Ja? En ik ga er niet aan meedoen. doen. Nee? Uh, dat is uh, het heet... Uh, sunburn art. Oh ja. En het idee is, zeg maar, als je gaat zoeken op Twitter... of Instagram en zo, onder de hashtag... sunburnart. Terwijl yeah? zonverbrandingskunst. Kunst. Ja? Uh, vind je allemaal mensen die dus... Uh, nou ja, een, een, een patroontje... op hun lichaam hebben gelegd. Bijvoorbeeld oh, ja. in de zon zijn gelegen. Oh, ja. Een beetje ja, ja. verbrand en ja. zo. En dan heb je dat, dat, dat patroontje, dat is dan nog wit. Nou, oh. En dat gaat echt... Nou ja, het begint het? zeg maar met gewoon zo'n Hawaii-bloem. Uh, mensen die een, een Batman-logo uh, op hun wacht oh ja. hebben. Ja, ja, met logos is het leuk. Ja. Superman-logo. Superman maar ook bijvoorbeeld eentje die zo'n hele, zo'n tribal-achtige... Oh, dat uh, is toch bijna kom, uh, complete tatoeages die ja. je dan krijgt. Nou, en er zijn er inderdaad mensen die er dus... Er is er eentje die heeft helemaal lijntjes. En dat nou, is een beetje een monet. <laughs> Oké. Okay. Dat is echt... Uh, Kunst. En okay. De hoofd staat er niet op, maar misschien is dat ook wel zo, ik weet het niet. Nou, misschien moeten we hem maar even op de Facebookpagina zetten, ik, dan kunnen de mensen mee me even bekijken. Ja, ja, het komt natuurlijk ook allemaal uit een of andere film bij, natuurlijk, uh, waar ze met uh, zonnebrand op iemand terug hadden geschreven. Asshole of zo, geloof ik, en dan uh, uiteindelijk uh, komt <laughs> kom er in. Tot en niemand wilde het uitsmeren? Nee. Zo flauw ook wel, ja, flauw. Weet je. Dan, uh, Wil je. wel even iets meer hoor, zo, met z'n fles. Asshole, ja. En uiteindelijk staat er in witte letter staat dat het mooi is. Goed, de ja. andere dingen die uh, voorbij flitsen. Maar net als Nederland maakt ook Duitsland zich op voor misschien wel de warmste dag van het jaar. Uh, ze houden rekening mee dat het oude hitte-record van 40,2 graden. dat net vandaag zal sneuvelen. <coughs> en de tropische warmte wordt via een hoge drukgebied. door DWD, dat is de Duitse KNMI, is het Annelie genoemd. Het is blijkbaar het eerste hoge drukgebied. En uh, vrijdag liep het kwik al in grote delen op tot 38 graden. En de onweersbuien. Die zullen voorlopig niet veel verkoeling brengen en ze denken eigenlijk pas dat de temperatuur donderdag pas zal gaan dalen. Oké. Okay. Dus uh, nou ja, ik zou zeggen maak je borst nat. Want ja. Ik merk wel als en je, je nog. hem? Ja, maar ik merk het net. Ik liep vanochtend onder de douche vandaan. Ja. En dan, uh, en dan heb je ondertussen, had je ook de raam tegenover elkaar En denk ik, oh, ik ben bijna koud. Oh, hadden... Dat moet toch ook niet de moeilijk zijn? Nee. Dat je, dat je, dat je het koud krijgt. Ja, oh, nee, dat dit, is echt... Uh... Ik ben wel lekker opgefrist. Even. Ja, dat je je het het is wel nodig. Kijk uit met water, je kan ook afkoelen. Het is volstrekt onjuist. Ja, dat is uh, helemaal niet goed, zeg maar. Uh, ja. So I stay. Een plaatje. Six feet away. From you at all time. You don't know who I am, and I match your movements. Match each little toe tap, stand off to the side, reflecting you in silence. Grip. Kill your attitude, girl. No, I'm not at you still, and I know you're mad at me. When your batteries, when your batteries die, don't come untied. It's been a year were here. Well, I hope you had fun. Your arms across your chest, and I write you letters, right? Windies en uh, Radar Detector was zijn grote hit. Die ook nog wel eens gebruikt wordt voor een of andere. Uh, niet videoclub maar voor een of andere reclamespot. Voor mij heb nog wel gebruikt. Ja, kan je verwachten dat ook. Uh, het is de uh, toebaklijstvervraag die straks de Zandvoortse berichten. En jawel, hij staat op de dode lijst van Willem Holleder. Ja, hij kan op elk moment omgelegd worden. Huh? Peter R. De Vries, Vries het gisteren al erg uh, op een internetsite of zo. Ook de zus van Willem Holleder staat ook op zijn lijst. Voor mij is die. Volgens mij is Willem er gewoon helemaal een padje kwijt. Joh. Zij zijn helemaal... eigen zus. Ja, hij is gewoon helemaal raar geworden. Joh. Hij loopt maar wat dingen te roepen. En hij wordt nu echt zo ontzettend afgerekend door iedereen om me heen. Zelfs echt, echt familieleden. Rekenen gewoon met hem af. Zij zijn... Ik ben helemaal klaar met die vent, joh. Mm -hmm. Zal het er straks wat zijn als die zus zeg maar, achter al die dingen zit. Dat is eigenlijk Willem Holleder gewoon een zwarte piet. Dat die de zwarte piet to toebedeeld wordt. Zeg maar. Dat zij ook achter de ontvoering zit van Heineken dat eigenlijk Willem Hollander het gezicht was naar buiten toe... maar die zus alles en alle, alle touwtjes heeft getrokken. Zal het zo ver gaan? Nou, misschien wel, ja. ja. ja, ja, ja ik bedoel, ja. Het is toch wel maf dat je eigen broer erbij, link, erbij er linkt. Maar ja, het kan ook zijn dat hij het zo erg heeft gemaakt... dat het echt wel tijd werd nu. Nou ja, we zullen zien. Willem Holle, als ik het zo allemaal begrijp... wordt hij verdacht, heeft hij de hele onderwereld om laten leggen. Dus ik denk dat hij voorlopig wel een tijdje vast zit. Denk het ook wel. Ja, dat denk ik ja, ja, wel. Nou, ik denk ook niet dat hij veilig zit in de gevangenis... Uh, nou, volgens mij alle mensen die uh, hem bedreigen, heeft hij gewoon maar die zijn al, al... gewoon weg. Die zijn al weg. <lacht> <lacht> die heeft hij al... Uh... Ja. Ah, het idee. Daar was er weer eentje. En is ook grappig, er is toch grappig, nog steeds die foto met, uh, niet meer met, maar uh, waar die, hij, uh, die, uh, die, uh, de makelaar onderwereld. Ah, wat heet hij nou weer? Goed, laat maar. Op het bankje. Enstra. Enstra. Willem Enstra. Die, of nee, jij ja, was Willem Enstra ook, hè? Uh, dat, ze op, uh, dat ze op het bankje zitten met het tweetje. Oh, die hebben leuk. In de, de... tijd zitten ze even bammetjes te eten. Maar dat was toch een heel ander gesprek, bleek achteraf. Hmm. Goed. Ja, Ja, ik denk, nou, Mark is goed. Maar ik heb hier een. het is echt een bericht van Mark. Ja? Oh. Maar ja, als hij, uh, hij kan er wel op reageren natuurlijk. Ja, hoor. Het schijnt dat smartwatches op dit moment helemaal hip zijn... maar een Engelse jonge man heeft de draag van een wearable... wel heel erg letterlijk genomen. Hij implanteerde namelijk een microchip in zijn eigen hand. Oh ja. B Byron Wake gebruikt de chip die even groot is als een rijstkorrel om zijn smartphone te ontgrendelen. Daarnaast kan hij ook muziek laten afspelen... als hij met zijn hand een zwaaibeweging maakt... En dit heeft de jongen. Ze noemen hem nu de jongste biohacker ter wereld. Biohacker? Okay. Ja, ja. Hij heeft het dus helemaal zelf gedaan door middel van een steriele naald. Hij yeah? uh, bestelde de chip en het gereedschap en een speciale. Je hebt tegenwoordig dus een kit die je ervoor kan kopen met 99, voor 99 dollar. Yeah? Maar ja, ze zeggen eigenlijk: van, dan moet je doen het bijzijn van een arts Want ja, Want verdient hij niet genoeg meer natuurlijk. Yeah? Maar ja, uh, vooral wow. is Wake de jongste cyborg. En uh, uh, bij de chip werkt alleen bij Android-apparaten. En dankzij NFC maakt de chip verbinding met zijn smartphone. Maar hij kan ook gebruikt worden om een autodeur mee te openen. Of een laptop te besturen. Het is de toekomst. Nee, ja, dat dus is je, wel ik, handig. Ik, als ja? ik het zo hoor, dan denk ik, dat zie, ik zie het helemaal voor me. Ja. Dan loop je over straat, kom je bekend en zeg, hoi! En dan begint opeens een uh, radar de lopen. lopen of zo. Uh, de, de. Ja, oh ja. ja, dat is ook weer zo, ja. Ja, ja, ja, ja, ja. Ik, vind het, ik vind dat we daarin achterlopen, hoor. Deel mijn kinderen jong waren, dacht ik van... En dan had ik ook zo geïnformeerd, weet je. je zo'n zo zo tracer dingetje die kan je die onderhuis niet aanbrengen. dan weet ik precies op de kaartje waar ze zijn, weet je. Hoor. Ja, ja, ja. Uh, ik bedoel, die, die ontkomsten... Ja, je, je raakt ze nog wel eens uit het zicht in een straat. je denkt, in ja, welke achtertuin zitten ze nu te spelen? Ja, en op zo'n kaartje kan je kijken. Maar ja, dat was toen nog niet. Dat kon nog niet. dat is nee, maar nee, nee, ja, daar ja, zijn... En nu nog steeds niet. Nee, maar dat, dat heeft er niet mee te maken dat de techniek er niet is. Nee? Maar dat is net zoals, robots mogen niet te menselijk zijn. Dat vinden mensen dat, eng. Dat vinden mensen eng. Ja. En ja, alles wat met bio, uh, nou ja, dat je ja. een soort cyborg wordt. Ja. Dat vinden mensen ook over het algemeen niet zo heel... Uh, daar staan mensen gewoon niet zo voor open. Nou ja, hmm. robots in de zorg schijnen wel het ding te zijn. Ik geloof dat maandag weer komt een documentaire. Het gaat ook over een klein vrouwelijk robotje die dan bij je ouder op bezoek gaat. En dan hele gesprekken daarmee heeft. Ja, dat vind ik wel leuk. En dan zie je die ouder zeggen: jij bent mijn nieuwe vriendin. Oh, wat leuk. Hoor je dan nou zo die computers? <laughs> ja, nou, er zijn heel veel onderzoeken naar gedaan. Ja. Ook met de mensen en zo. Ja. Dat dat echt wel daadwerkelijk helpt. En dat, dat zeker als je hem een beetje persoonlijk maakt, die robot. Ja. Dat, dat je er ook echt een persoonlijke band mee uh, ja, kan opbouwen. Kan ja. opbouwen. Ja. Ja, maar goed, ja, het, het, het, het vergt nog wel wat uh, moeite, denk en ik. Ja, het was toch wel het nieuws van de week nou? op, uh, op robotgebied. en Dat die Duitse robot... Uh, uh, zo'n autorobot, zo'n lasrobot. Yeah. Dat die iemand vermoord heeft. Oh, Echt waar? Dat, dat is mondgaan? Dat... Nee, er is. Uh, of had de... die iemand gewoon niet opgelet? Nee, ja, ja, nee. Er, in een uh, fabriek van BMW. Yeah. Was, uh, was zo'n zo zo robotarm. Die, yeah. die normaal die auto's last. Die staan allemaal in ver, een beschermde kooien en zo. En die man was daar werkzaamheden aan het doen. En ja, die robot die. Uh, is ontsnapt. Die is ontsnapt, heeft. Uh, heeft uh, ja duizenden doden gemaakt. Is. Oh! nee. Ik was zeggen, nee, serieus die man, gezicht. Die, die heeft die man uiteindelijk tegen een muur aangedrukt. Ja. Yeah. Want die werd geactiveerd, die robot. En, uh, is was het een, echt een duidelijk vorm van pest op de werkvloer? Is het hem gewoon echt te ver gegaan, die robot? Die zegt, ik ben er helemaal klaar mee. Ik wil altijd de kutklusjes doen. En nou zet ik jou in de hoek ik zal eens even laten zien wie de baas hier is. Ja, ik denk dat dat het is geweest. Want hij moest, die robot moest wel, nog steeds trouwens, hij heeft niet geholpen. Nee. Hij moest nog steeds elke dag hetzelfde... In, dag in, dag uit, 24 uur per dag. Echt, dus ja. Ja, daar zou ik een gegeven moment ook klaar mee zijn. Ik denk, ik, uh, ik breek uit mijn kooi. Ik ga het eens even uh, anders aanpakken. Everything, Everything is de nieuwe single. Regret. Regret. En ijzersterke single's hebben we veel veel op laten gehad. Maar die schijnt toch wel een beetje Relatoren zijn op alle radio -sezons. Everything, Everything is the band. En Regrets, Spijt. Ja, ik heb nergens spijt van. Maar soms moet je toch wel dat je, Dan zeg je dat je wel spijt hebt, weet je. Ik heb er wel spijt van. Ja, Je hebt altijd spijt van dingen die je niet gedaan hebt. Dat had ik maar. Ja. Dus doe het gewoon. Ja. Doe het gek. Doe eens gek. Het is alweer uh, te laat. Toch gaan we het erover hebben. De Zandvoortse brichten. En jij zou beginnen toch? Zou ik beginnen? Oh, oké. Okay. De zevende e editie van de Curinair Weekend trok veel lekkerbekken. bekken naar het Gashuisplein. Dat is de zevende keer dus. En drie dagen lang kon je genieten van de heerlijkste gerechten. Die werden klaargemaakt. En dit jaar profiteerden acht restaurants, vier strandpavioens, twee dessert, verzorgende ondernemers en ook een koffiebar. Uh, ja, alles op het feestplein. En uh, er waren ook speciaal mensen hier naartoe gekomen. Er was zelfs een, een hotelkamer geboekt. Ja. En welgeteld waren er honderd vrijwilligers bezig om het heleboel uh, goed te structureren. Uh, zelfs vuilnisbakken werden heel snel geleegd. geleegd. En er stond er wel grappig in dat de tafels heel snel werden leeggeruimd. Voor mij, leeggeruimd is niet Nederlands volgens mij, volgens mij is het opgeruimd of... Uh, leeggehaald. Op ja. op opgeruimd of leeggehaald. Ja. ja, zoiets. Maar goed, maakt niet uit. Ik ben zelf ook dyslectisch. Uh, een dikke pluim voor de organisatie dus. Uh, verder uh, ging het geld wat opgehaald was... naar scouting Sint-Willibroders Willi en Stella mauris En die hebben ook als vrijwilligers daar gewerkt. Dus uh, ja, zo de... helpen we elkaar. Ja, precies. Ja. Met de ene hand was de andere. Uh, maar we hebben het dus over koken. Nou, vanmiddag gaat het gebeuren. Want 24 Kitchen maakt opnames in Zandvoort. Er worden opnames gemaakt voor het nieuwe programma Food Truck Challenge. Het programma over een geweldige hype hè, met die foodtrucks. En drie teams gaan dus met een foodtruck een strijd met elkaar aan. Ze krijgen de opdracht om een gerechtje te maken voor het aanwezige publiek... en dat zo goed mogelijk te verkopen. En ze krijgen daarvoor een ver verkooptijd en kooktijd denk ik, van drie uur. Gerechtjes zijn inmiddels bedacht en afgestemd op het warme weer. En de teams weten niet van elkaar wat ze gaan maken. Dus als je er ook wel bij zijn, loop dan even naar de boulevard straks. Ter hoogte van het Fenomenplein en de Foodtruck Challenge is tussen twaalf en drie uur... Nou, misschien ga ik ook wel even kijken. Dat is wel grappig. Ja. Even netjes opgemaakt en zo, want je kan wel in beeld komen. Oeh. Ja, Oeh. dan moet ik niet met dit haar zitten. Hey, nee, moet je even je haar doen dan. Nou, maar. het is een beetje plat zit het nu. Ja. Ja, en uh, niet alleen wij bij CFM uh, hebben een tropenrooster. Nee. Ook uh, de schapen in de, in de duinen hier zo uh, hebben een tropenrooster. Oh. Ja, de, uh, ze beginnen heel vroeg. Nee, dat is bij ons dus niet gelukt. Nee, dus, nee, nee. Ja. Niet, en ze gaan toch Ja, nee, in ieder schaap... geval de de, de, de schapenherders zorgen dat ze lekker vroeg opgaan. Uh, zodat ze vast die beesten helemaal uh, ja, alvast gegeten hebben. En uh, um, ja, gewoon helemaal lekker vol zitten voordat het zo warm wordt. En dat ze lekker kunnen uitbuiken in de, uh, in de, schaduw. In de schaduw. Hebben ze geen onderdak, maar gewoon ergens in de schaduw? Klein leuk beetje erbij. Ja? Uh, bij warm weer uh, zie je schapen vaak dicht bij elkaar staan met hun kop onder elkaars buik. Ja? En zo houden ze letterlijk het hoofd koel. Goed. Nou. Ah, dat is, dat, is, echt dat zo. is wel snel. Slim ja. Dat, dat is dus, uh, grappig dus bedacht. Mocht je het dan warm hebben? Ja, ik, ik snap. Ik ga, ik ga onder de buik van die Helemaal geen punt. Ach, lekker koel. Ja, toch? Ja. Ik vind het iets te dichtbij, in ja. mijn persoonlijke space. Ja, misschien moet ik er ook Want... over nadenken of ik dat echt wil. De burgemeester van Noordwijk, Katwijk en Warsenaar en ook Zandvoort... hebben afgelopen maandag elke ansichtkaart met vakantiegroeten gestuurd... naar de politiek in Den Haag. Ga ze nou eens luisteren, die windmolens. zetten ze bij iemand anders in de achtertuin. Gek, zetten ze ergens op de afsluitdijk, maar niet hier vlak voor de kust. Ze hebben dus een groot uh, ansichtkaart gestuurd met uh, ja, verzet die windmolens. Weet, je kan nog steeds ook tekenen bij de, de, de internetsite ver, uh, uh, verzet windmolens. En, en dan kan je even laten blijken wat je ervan vindt. Want ja, het kan dus destreuze, ja bijna, uh, uh, gevolgen hebben voor Zandvoort. Heel veel banen kunnen hierdoor gaan verloren, uh, verloren kunnen gaan omdat uh, mensen daar ergens anders op vakantie gaan. Kijk, We blijven het roepen. En wie weet, maakt het uit. Ja? Tot zover de Zandvoortse berichten. Zo zover, zover, de... zover, zover, de... zover, zover de Zandvoortse berichten. Moppie muziek. Destin Band uit Tilburg. We hebben ook een tijdje samen in één groot huis gewoond. Oh, dat was een droom altijd hè. Voor beginnende artiesten met z'n allen bij elkaar. Vooral ook plaatje, Destin. Ja, het is, het is een beetje, misschien een beetje een foute plaat. Het is volstrekt onjuist. Ja. Oh, jij ja, vindt hem wel leuk. Nou goed, goed om te weten. Ja, hopen we doen over Griekenland natuurlijk. Uh, morgen gaan ze hebben zo'n referendum, referendum. En dan gaan we eens even kijken wie, uh, wie gaat winnen. En heel veel mensen uh, stemmen ja, maar ook nee. Het, het schijnt een beetje gelijk te zijn. En, en volgens mij, gisteren las ik weer dat ja weer, uh, weer bovenaan stond. En... Uh, Vandaag weet ik het niet. Nou, het, is wel het, het, het, het schijnt waarschijnlijk dat ze allemaal voor verschillende redenen... ook ja gaan stemmen en ook nee gaan stemmen. Dus eigenlijk ja, weten ze ik, niet eens waarvoor ze stemmen ook. We moeten gewoon uit de euro klaar. Ja, misschien is het wel een beetje klaar. Juist de, in deze tijd, in deze periode... is kleinschaligheid dan overleef je. En dan gaan we met ja, alles uh, zo'n groot log orgaan gaan we proberen. Ja, wij, wij moeten gewoon met uh, Scandinavië uh, en Duitsland... Yeah? en dan de Benelux... dan moeten we gewoon één een, uh, een, uh, okay. munt... En dan gewoon, weet je, dat zijn de landen die het niet zo warm hebben. Daar werken mensen tenminste door. Ah, weet je wel. ah ik, ik <laughs> wou ja, ja, het zo. Ja, ja, toch? Ja, je wil het een beetje op, uh, op, op, op. temperatuur, wil je het uh, gaan rangschikken? Ja, nou ja, uh, wees eerlijk. Alle landen die, de, die, die het wel warm hebben... Ja, er gebeurt niet zoveel. Nee, ja, ik bedoel, het zijn allemaal landen... Uh, uh, uh, Spanje, Portugal, uh, hoe heet het? Uh, Italië, Griekenland. Daar ja, ja. gaat het allemaal niet goed. Ja, het is nou, allemaal Portugal uh, weet ik eigenlijk trouwens niet zeker. La laag niveau is het allemaal laag. Die jongens rustig gaan. Wat ze wel allemaal wel goed doen, is er tussen nu middag altijd even een tukje doen? Ja. Gewoon even uit en daarna weer aan. Jongens, ja. ik, eh, ben ik ook voor hoor. Gewoon even uit en daarna even de spanning eraf. En huppa weer langzaam opbouwen. Naar hoogtepunten dan... Goed. Nou, nou ja, ik, ja ik, ik weet het niet. Ik snap sowieso al niet... dat ze toch uiteindelijk weer een handrekening moet, dat ze toch weer 5 miljard willen gaan geven aan, uh, aan Griekenland. Aan Griekenland, ja. was ik nou weer. Ik denk, ja, wat, zijn we nou met z'n allen bang... dat ze nou naar Rusland toe gaan of zo? Is dat het? Nou, laatst lekker. Ja. Dat is niet. Uh, maar ja. ja, weet je, als ze naar Rusland toe stappen... daar heb, heb, heeft Griekenland ook niks aan. Want Rusland gaat echt niet zeggen van... nou, weet je, Europa, hier heb je je geld terug. Uh, nee. Dus... Dat ook niet? Nee, nee. nee. De, de, de, de, de, ten eerste heeft uh, Rusland dat geld niet. Je hebt geloof ik een reserve van uh, 200 miljard. Ja, die gaan ze echt niet zo in één keer naar Europa toeschuiven. Dat vind ik nog een hoop geld trouwens. Ja, het is een van de weinige landen die... Die zoveel, uh, zoveel die, uh, reserves nog, heeft. Die überhaupt nog reserves heeft. Ligt dat dan goud ergens op de bank of is het gewoon weer een cijfertje op een, op een papiertje ergens of uh, in de computer? Dat, dat weet ik niet. Nee, nou, okay. Zo ver gaan mijn uh, Russische kennen. Uh, Oké, okay. ik wil goud ervoor zien. Nou, we hebben zoveel geld op de bank. Ja, ik wil het echt zien. Al die, die cijfertjes op papiertjes, dat heb ik allemaal wel, uh, heb ik wel begrepen dat het allemaal nep is. Dat het gecreëerd is. Nou goed, joh. Straks nog meer berichten. Ik zit even te kijken welk, klaar, welk knopje ik nou ga indrukken. Altijd spannend, want uh, soms heb ik dingen heel goed voorbereid. Oh, dat was het verkeerde knopje. Maar soms ook weer niet. Ja, het is niet uh, Forster the people. Coming of age. Op leeftijd komen. Dat uh, klopt, ja. Ja, ja het, we gaan heel hard. We gaan heel hard. We... Ja, hoe, hoe oud was je ook weer geworden? Uh, uh, <coughs> vijver. <laughs> Hele knarsen kar ben ik geworden. Ik hoor bij de Club 50 plus hoor ik nu ook bij. Ik heb nog niet ervaren wat voor positieve punten dat allemaal oplevert, maar daar kom ik vast nog wel achter. Welcome. Hebben we hebben het echt over wereldproblemen. Ja, en soms in één keer, verschijnt op de rechter monitor... Alleen, foto's van jolanda. dat ik denk van... Ah, ik geloof niet dat hij blond was. Kijk, dit is gewoon Ritchie. Ja, eh, Laat ze een foto zien. Kijk, ik was echt blond. Nou. Daar was een ik zie gewoon, Ik zie daar gewoon een jongen, hoor. dat is geen meisje. Maar goed. Wil je ermee kijken, moet je gewoon even kijken op de, de, de internet-site van de. Dan moet ik een hem plaatsen? Moet ik nou van plaatsen? Ja, als jij jezelf helemaal blo bloot wil geven. Nou, het is, sorry, hij is niet bloot van haar, hoor. Ik had ik dat even verwacht. Nee hoor, maar het is een leuke foto, dit. Een hele donkere wenkbrauw, heel groot. De ja, dit hebben we ook nog wel, hoor. Ja. Uh, ja. Nee, heb je die? Nee, toch? Dit? Oh. Ik, uh, dat dat feestje ben ik niet geweest met jullie, geloof oh, ik. Hoor. Oh, nee, nee, nee. Dat, dat, dat heb ik afgezegd. Toen had ik alleen nog van een heel slap smoesje, denk ik. Waar ik, is het feestje? er maar rechte tenen of zoiets. Sorry? Daar is het feestje. Daar is het feestje. Ja, nou, waar het feestje momenteel is, natuurlijk, dat is in... Uh... Uh, ja daar is het een beetje hoor. Wow. Hoewel afgelopen nacht was het wel heel erg rustig. Het viel een beetje tegen de opkomst. De Ja, de Schilderswijk, daar gebeurde het allemaal. En ja, was een ellende daar, hè? Iedereen oh, oh, oh. ging in het bos. omdat daar natuurlijk... Uh, Rodrikus heet die, geloof ik. Uh, ja. Fernandes Rodrikus. In ja. ah, ieder geval, door politie mensen even flink te grazen werd genomen. Jezus, wat een molotov." Dat gewoon. is geen te grazen genomen, dat is vermoord gewoon. Dat is bijna dat gewoon, gaat, van, werd vermoord. Werd gewoon vermoord. Ja, politie. Dat is niet te grazen, dat is echt vermoorden. Ja, en het mag. is... Onze politie. Ja, en dan is hij half bewusteloos, dan ligt hij daar. Dat zie ik op die beeld. En het schijnt dat het ergste nog niet eens gefilmd is. Want... Op een gegeven moment zijn mensen gefilmd, omdat ze al een tijdje bezig maar Nou, nu wordt het toch eens wat. Weet je, we filmen het even. Het was het ergste al geweest. Toen lag hij daar bewusteloos. Toen hebben ze hem gewoon in die auto gezet. Normaal, weet je, als iemand bewusteloos is, moeten wij een stabiele zijligging doen. En zo. Dan moeten hij bij me. Hallo meneer, pijn, prikkel. Oh, Dat hoeft niet meer tegenwoordig. Beetje even kijken, ademhaling. Uh, ja, even kijken. En dan uh, haal je de ambulance erbij. We zitten nou, inladen en naar de politiebouw rijden. Echt, zo ontzettend fout. Ik ben die mensen gewoon. Echt al alle vijf uit moeten gewoon. Al die agenten. Wat ja. een fout voorbeeld gewoon. Dacht je van, maar, dat komt alleen in Amerika voor. Wat, nee. nee. Wat, ik, wat ik weer heel jammer vind... is dat... Um, een hele groep mensen... Het, dit gebruiken om te rellen. Ja. Want die mensen... dat gaat helemaal niet om... Uh, om het feit dat... Nee, er zijn mensen uit, uit alle kanten van Nederland die daarheen komen om een beetje te knokken. Ik vond het wel stoere twee van die uh, buurtbewakers noemden ze dat geloof ik. Echt stoere jonge mannen gewoon. Die liepen ja. daar rond. En is van, niet in onze wijk. Het is klaar, we gaan het weer schoonvegen. En uh, dat gaan ze meedoen als anders uitzoeken. Het is nou best dat ze wel een statement willen maken tegen de politie. Maar het maf is wel natuurlijk, omdat er zoveel rellen zijn gekomen... is de aandacht voor wat er nou echt gebeurd is, is eigenlijk helemaal weg. Ja, dat is ook zo. Dat is helemaal op achtergrond geraakt. Ja. Dat is wel een beetje jammer natuurlijk. Maar ja, het is wel jammer. Er zijn natuurlijk daar problemen in die wijk. Dat is bekend. Ja. Maar er wordt echt niks mee gedaan. En de reacties van de politie en zo vind ik ook echt slecht. Gewoon zo van... Ja. Ja. Ja. Dat zijn ja. de reacties. Dat niks. Was... Nee, precies. <laughs> nee. Nee. nee, ja. ja. Nee, ja. ja. ja. gewoon niks. Ja, ja. ja ik, ik kan me voorstellen in Amerika... dat je daar nog wel als politieagent echt flink tegen de lom bent gelopen. je denkt van... Oh, ik ben helemaal zat van deze jongen lui. Gewoon echt. Nog geen los gaan maar in Nederland is het, is het echt zo slecht. Hebben ze zoveel nare ervaring die agenten... dat ze in één keer kunnen ontlokken... en zich helemaal uit gaan leven? Nee, toch? In Nederland valt het toch altijd wel mee? In Nederland? Ja, ja zeg, op Valt het het wel de... mee wel. Ja, ja, ja wel toch? Algemeen. Nou goed. <laughs> ja. Niet goed gescreend bij het politie school. Dat is wel duidelijk. Nee, dat is, uh, dat is het ding wat zeker is. Dat is een ding zeker is. Oh. Goed, uh, mopje muziek op de radio. Ik ken de bed niet, en nu dus wel. Het heet uh, Jail... Ja. Hadden we het over criminelen en past deze plaat er mooi bij. Jail heet de band en die he heet Getaway. Beentjes, hè? Je hoeft een lekkere, de gitaarmuziek maken. En als je je ook ziet staan, dan als je vierde kluchtje clubje bekijken. Dan denk je ja, oh, zou je bij jongen kunnen zijn. Niks bijzonders, gewoon lekker muziek maken. En dit is Jail, dus Get Away. Ah, ga weg, man. Echt waar? Ja, Get Away. Zo heet het. Ga, uh, ga nou toch weg, man. Ja, ga toch eens weg, man. Gooi nou niet alles weg, man. Het schijnt, hè, dat elke Amerikaan jaarlijks 500 kilo voedsel weggooit. 500 kilo? kilo voedsel. Elke Amerikaan. Ja, per persoon, hè? Ja, ja, ja. Dus het is echt anderhalve kilo per dag, zeg maar. Maar nou heeft een luchtvaartmaatschappij, United Airlines... die gaat haar toestellen laten vliegen op een biobrandstof... gemaakt van voedselafval, dierlijke vetten en landbouwafval. En uh, nog meer dan... Ja, ze, ze hebben zo van uh, voor de ontwikkeling van deze biobrandstof... hebben ze 30 miljoen geïnvesteerd in het bedrijf Full Biofuels. Bio en het uh, produceert 80% minder broeikasgassen. Zo. En vol, volgens de Times zal de brandstof minder dan een dollar per gallon kosten. Ander, ja. Ik zit toch even bij die anderhalf kilo per dag? Nee, per jaar. Per inwoner. Maar ja, hoeveel inwoners heeft Amerika? Oh, wacht even. Ander, hey. Anderhalf kilo per persoon per jaar. Nee, per dag. Ja, per dag. Ik zeg wel per ja. dag. Ja, nee, wat zeg ik? Per Ja, jaar 500 is erg... kilo per jaar per Amerika. Dat is veel. Dat is heel oh. veel, want ze hebben heel veel inwoners. Ja, vergis je niet. Hè. Amerikanen doen natuurlijk veel meer boodschappen voor heel lang. Dus de kans ja. dat je dan op een gegeven moment je koelkast leeg moet ruimen... omdat er een zo'n dorp is, is ja. natuurlijk veel groter. Ja. Maar ja, het schijnt ook dat we um, ik geloof per dag, per inwoner van, uh, uh, van de wereld, zeg ja. maar... kinderen en zo meegerekend... Um, produceren we uh, 6000 kilocalorieën per dag. Ja. Terwijl, ja? Ja, terwijl we maar 2000 per persoon nodig hebben. Oké. Okay. Dus dan is het ook niet zo gek dat we zoveel weggooien. Nee, nee, nee. nee, nee ja, goed, ja, Amerika, ja, ja, als je Amerika denkt, denk je, we zijn al groot. Dat is toch niet heel groot. Je hebt ook speciale karretjes al bij, bij uh, alle attractieparken. Ja. Ik zie dat ze in Amerika dus 318,9 miljoen inwoners hebben in 2014. Ja? Dus maal 500 kilo. Oh, dat is heel veel. Is echt heel veel. Ja, precies. Oh, dat de aarde zich maar niet om gaat kantelen. Dat hij, niet, dat hij denkt, wow, we gaan ja, gewoon ja, nu, ja, ja. Dat is helemaal uit balans raakt. Ja, dat is ook een beetje zo. Ja, ook, okay. kijk. Nou, ze hebben er toch wel meer in China. Dat was 1,357 <coughs> miljard. En Canada, ja. Maar niet gewoon Oké, okay. Laten, even laten even we gaan. ons niet helemaal laten. Cijfertjes, cijfertjes. Duizend vermogen. Ik zit nog steeds anderhalf kilo per dag voor een Amerikaan. Dat is, dat is veel. Dat is veel. Dat ah, eet ga, ik ga, dat ga, eet ga. volgens mij per jaar, eet ik dat anderhalf kilo. Kijk. <laughs> Maar, maar ga, het zou, eigenlijk zou je dat eens moeten doen. Gewoon een weegschaal onder ja? je vuilnisbak moeten neerzetten. Kijk hoeveel kilo je per dag weggooit. Dat is ook wel veel. Nou ja, doordat ik scheid, dus uh, afval scheid. Sorry? Oh ja. <laughs> ja, dat, je scheid, ook dat scheelt ook wel veel kilo. Maar doordat ik afval scheid heb ik zo doet, weinig. Ja, dat, dat, ja, dat gaat, dat op een gegeven moment krijg je buikpijn ja. en zo. Dat, dat. Ik ja. gebruik mijn groenbak. En, maar die, die zet ik ook in iedere, iedere nou, je week. Gebruik je je gebruikt je groenbak ja. om te scheiden? Om afval te scheiden. Om oh, te scheiden, oké. Okay. Nou, laatste plaatje voor. Nee, deze plaat gaan we straks uit. Deze plaat wil ik even Ja. Is dit een kerstplaat? Hey, dit is een kerstblad. Dat hoorde ik nu pas eigenlijk. Haha, <laughs> lousy connection. Ezra Furman. Doe me wel denken in Australië. Daar was het de zomer met de kerst. Pas deze op bij. Okay And my rich friends and me Just sit and blow smoke rings There's nothing happening Furman en a lousy connection. We gaan even op naar het nieuws van 9 uur en 9 uur zijn we terug terug met overzicht wat er allemaal gebeurde op deze dag. Tot zo. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104,5. En in de ether op 106,9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van.